De liefde en vastberaden persoon. Het is tijd voor Simply Jesus. Elke maand krijg ik het Family 7 TV magazine op de deurmat en dat lees ik altijd met veel plezier. De uitgebreide TV gids van Family 7 vind ik mooi overzichtelijk en dat maakt dat ik elke dag weet wat er op Family 7 is. Wil jij het tv magazine ook elke maand in huis ontvangen? Word sponsor vanaf 3 euro per maand. En hiermee help je ons om geweldige programma's te blijven maken. Programma's die jou zullen aanraken in je hart. En waardoor jij zult groeien in het volgen van Jezus. Family 7, dat beleef ik elke dag. Hartelijk welkom in een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom. We zijn vorige week bij de actualiteit begonnen en daar zouden we vandaag nog mee doorgaan. We stopten bij de christenvervolging. Ja, nog even herhalen. Ik denk dat jullie wel heel wat reacties gehad zullen hebben. Omdat we nogal positief over de heer Trump ge gesproken hebben. Ja, er zijn voor en tegens in, uh, ook in christelijk Nederland. Ja, dat kan zo. Ja. Ik denk dat die man daar inderdaad door God op die plek gezet is ja. om, om Israël te steunen. Ja, Persoonlijk denk ik dat ook. Niet alleen om Israël te steunen, maar ik denk ook dat uh, God misschien wel gewoon even op de rem heeft getrapt. Uh, en zei van, uh, dit gaat allemaal te snel met die nieuwe wereldorde als... Uh, Hillary Clinton misschien aan de, orde, aan de macht was gekomen, dan was dat in een sneltreinvaart allemaal doorgegaan. En, God, en dan hadden we het Rijk van, van de Antichrist over. Ja, en God heeft zijn eigen tijd, want hij zegt ook dat hij genade geeft. Ja. En, en dat is het mooie van deze ontwikkeling, dat God kans na kans aan de mensheid geeft. Precies. En dat ook, ook individueel is, dat natuurlijk, ja. maar hij, hij werkt altijd hetzelfde. En is vol van genade en warmhartigheid. Maar goed, als je, zoals wij God respecteren in ons leven, dan snap je dat. Maar iemand die niks met God heeft en God helemaal uh, niet serieus neemt. En ook niet ziet dat hij leiding geeft over wie hij wel aanstelt en afzet. Ja, daar is het natuurlijk gebakken uh, lucht voor. Ja, ja, ja. Nou ja, we hadden de Christenvervolgingen. Daar ja. waren we gebleven. Daar waren we gebleven. En ja. uh, dat is toch... Heel ernstig dat het hard gaat. Ja. En, en dat, daarom is, vind ik het zelf zo erg dat je moet constateren dat de opwekking in Nederland, waar meer over gesproken wordt dan voor gebeden wordt, ben ik bang voor, mm -hmm. dat die nog niet doorgebroken is. Ja. En ook niet Europa gaat steeds harder achteruit, kerken mm -hmm. in Engeland ook lopen leeg. Ik vind het buitengewoon verdrietig. Ja. Niet voor mezelf. Uh, weet je, de traditionele kerken zie je dus wel veel leeglopen. De katholieke kerk, daar zijn cijfers bekend van. De uh, PKN zijn natuurlijk ook cijfers bekend van. Aan de andere kant zie je wel zeg maar, dat er steeds meer evangelische kerken heel erg groot worden en groeien. Dus dat is toch ook een tegenbeweging. Goed. <laughs> ja. Ik ben iets pessimistischer. Ja. Ja. Um, laten we eerst maar even maar verder dat kijken. Is tien, dat is al tien jaar zo Jan. Nee. Jij bent al tien jaar pessimistisch over ja, Nederland en ik probeer je altijd over te halen om... Nou, God heeft vast nog een plan met Nederland. Uh. Oké, okay. we, zullen, we zullen zien. We zullen zien, ja. we zullen zien. Ja. Een belangrijke ontwikkeling is, hoe gaat het nu met de Europese Unie? Ja. En als je daar realistisch naar kijkt, die is bijna failliet. Ja, uh, Griekenland die uh, heeft weer miljarden nodig, mm -hmm. uh, Italië en, uh, en Frankrijk volgen. Ja. Dat gaat ook. Duitsland die, uh, kan het ook niet meer bijbenen wat ze allemaal betalen moeten aan al die migranten. Mm -hmm. En uh, volkomen oneenigheid, de Europese EU-landen, uh, de Oost-Europese EU-landen die uh, zeggen jullie kunnen me wat mm -hmm. met al die migranten. Want dat is natuurlijk de grote strijd die hier gaande is, de, de Nieuwe Wereldorde. Ja. De Nieuwe Wereldorde is, je uh, zou het ook kunnen zeggen, de één Wereldbeweging. Mm. En als je dat naar de Bijbel kijkt, kan dat best de, de, kerk, of de, de wereld het rijk van de antichrist worden. Mm -hmm. en, en daarom zijn ze zo boos in Amerika op Trump, want die houdt dat een beetje tegen. Ja. En maar zou, ja. zou dat ooit kans krijgen, zo'n wereldorde? Ja, ja. Jij ja, krijgt ooit kans. Hoe, hoe weet ik niet. Maar ja, hoe meer tijd je hebt, hoe meer mensen er tot de heer nog kunnen komen. Ja. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja. Maar Europa, Europa, jij zegt Europa is een gedane zaak. Ja, dat denk ik wel. Uh, je ziet het, veel, veel mensen voelen het ook zo. Mm -hmm. Als je gewoon met, met, met de buren praat, hè, die. die, die, die die hebben precies dezelfde idee. Maar wat zegt de Bijbel over Europa? Niks. Niks? Nee. Wel, een beetje wel toch? Het beeld van Daniel, de voeten. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is ook twijfelachtig of dat inderdaad Europa is. Maar dat kunnen we straks bij die wereldrijden. Het, het was toen het Romeinse Rijk, hè? Ja, ja, ja, ja. ja maar dat. Dat komt in de volgende uitzending, je... Ik wilt, loop weer vooruit. Goed. Ja, ja, ja, je bent een zeer vooruitstrevende <laughs> figuur. Dat hebben we altijd <laughs> al <laughs> geweten. Er is, wereldwijd komt er een wrevel tegen, tegen de Europese Unie. Ja. En tegen het verrijken. En, en, en tegen zogenaamde populisten. Mm -hmm. uh, Trump dan, en dan Wilders, en uh, Marine Le Pen, en, en nog meer van die dagen. Zijn er allemaal veel en fel tegen. En dit. En de reactie van de establishment, van de elite, staat ook nog in de Bijbel. Let op, toen de heer Jezus daar veel aanhang kreeg, mm -hmm. wat was de reactie van de leiders van het volk? De, de overpriesters en, en, en, en schriftgeleerden en, en de machten. Ik heb het opgezocht, Johannes 11, vers 48. Even zien. Oh ja, vers 47. De overpriesters en de farizeeërs dan riepen de raad samen, Sanne erin kwam dan en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Dat was Jezus natuurlijk, hij deed wonderen. Deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten geworden, zullen allen in hem geloven. De Romeinen zullen komen, en luister goed. En ons, zowel onze plaats als ons volk, ontnemen. Ik, ik, ik, ik, ik uh, lees hier de Tweede Kamer. <laughs> ja. <laughs> dat, dat vind ik erg, hoor. Ze moesten je de zendvergunning ontnemen. Maar het is eigenlijk eenzelfde reactie als wat heel veel politici doen nu ja. richting Wilders en richting Trump. Ja, Want, het is wel bijzonder dat, dat eigenlijk hier uh, al zo genoemd wordt ja. hoe mensen dus zeg maar tegen uh, een nieuw komen, want dat was de heer Jezus natuurlijk ook. Tuurlijk, dat was een, een nieuw licht. <laughs> nou, hmm. Hoe ze daarop reageren. Eigenlijk zou je opnieuw kunnen zeggen zoals prediker dat zegt, er is niets nieuws onder de zon. Ja, ja, ja, ja helaas wel. Daar wordt het enige nieuw onder de zon dat, dat, dat werkt. Dat is als de Heer Jezus terugkomt. Ja, De koning van de gerechtigheid. Heer komt nog spoedig. Ja. Nou, eh, ook in Marcus 14 schijnt dat te staan. Daar heb ik een aantekening van gemaakt in de voorbereiding. Ah. En eh, het was vlak voor Pasen. En de overpriesters en de schriftverderen zochten hoe ze hem door list in handen konden krijgen en hem konden doden. Want zij zeiden, niet op het feest, omdat er geen opschudding komt onder het volk. Dat zie je nu ook precies ja. hetzelfde zie je gebeuren ja. en dat is uh, heel, heel tragisch. Uh, kijk, daarom heb je in Engeland brexit ja. en, dat, en Engeland schuift steeds meer naar Amerika toe, mm -hmm. hoewel ze natuurlijk Trump niet, niet, niet moeten. Nou ja, in ieder geval een deel van het volk, hè. Ja, ja, ja. ja. En, en, en, en, en de paus, die, uh, die, die, die is fel tegen, uh, tegen Trump, is heel droevig. Ja. Het de gaat de paus, dus in paus feiten, niet, de paus mag niet aan politiek doen, toch? Nou, dat mag hij wel. Dat mag hij wel. Nou, hij is hoofd van een, een, een, een staat. Ja, maar kerk en staat, oh ja. ja nou, de kerk en staat zei, in, zei, in zei, de, zei, de katholieke kerk zijn ook niet gescheiden. Nee. Ja. Nee, nee dat, dat kan. Nee, maar dat, dat gaat dus om die uh, één Wereldbeweging. Mm -hmm. En dat zie je hier ook. En het gaat om die machthebbers onder de politici, die hun macht willen behouden. Ja. Nou, op zich is het dan wel weer apart dat zo'n Engeland, die dan toch een, uh, ja, een beetje dubieuze rol richting Israël hebben gespeeld in de vorige eeuw, dat die dan nu zeg maar, zich onttrekken aan dat Europa. Ja, dat, dat, dat, dat geeft hoop. Ja. Kijk, wat wordt het? Brexit hebben we en uh, misschien krijgen we nog niks en Frexit, daar praten ze niet meer over. Ja. Is dat, heeft dat een relatie naar openbaring, waar gewoon ja. de, de koningen genoemd worden, die, die eruit, de horens die eruit gaan en een nieuwe hoorn komt ervoor in de plaats? Speelt het ook mee, maar ik heb daar nog geen helder beeld over. Okay. Maar wel, wat gaan die machthebbers in Brussel doen om zich hun plaats te verzekeren? Ja, ja. Ja, waar halen ze luim vandaan om aan hun broek te smeren om op hun zetel te blijven zitten? Ja. Wat wordt het? Sommigen zeggen dat wordt een soort koep. Een, een Brusselse machtsovername. Ja, dat past dan wel in dat beeld van die horens. Daar worden er een aantal uitgebroken en dan komt er komt ja. een nieuwe voor in de plaats. Maar ja, een andere mogelijkheid is dat we een Eurokalifaat krijgen. Een Eurokalifaat? Ja. Wat is dat? <laughs> ja, dat ik. Ik meen het. Ja. Kijk, helaas moet ik het zeggen, maar het christendom. Dat is min nog meer een praatgroep in de marge van de samenleving geworden. Mm. Ja, Jij denkt echt dat, dat de, de islam Europa gaat overnemen? Uh, steeds meer. Mm. Die lui, laat, laat ook weer een buurman, die lui zijn toch een buurvrouw was. ze zijn zo brutaal. Als ze hun zin niet krijgen dan gaan ze de straat op en schreeuwen en, en, en, en, en, en ze maken weer wat aanslagen. En, dat gaat keihard kei die kant op. Mm -hmm. En dat gaat niet langzaam, maar het gaat versneld gaat het die kant op. En je had het in ons voorgesprek: hadden we het over die, die, die tenen en zo, ja. dat herstelde Romeinse Rijk. Ja. Ik denk dat Erdogan van Turkije meer invloed heeft in, in, in Europa dan, dan wie dan ook. Nou ja, hij stelt zich in ieder geval als een machthebber op. Ja, maar, ja, maar dat, uh, dat heeft nog succes ook. Mm -hmm. En dat is... Men denkt ook, vele denken aan, een hersteld rijk. Ottomaanse rijk? Ottomaanse rijk. Ja. Nou, maar eens gaan tellen. Die rijken, die, die, die, die tien horens. Ja. Gaan we dan. Egypte. Dat het eerste wereldrijk. Mm -hmm. belangrijk wereldrijk. Ja. Veel met Israël te maken. Tweede, Assyrië. Mm -hmm. Is aan zijn anti-Israël te gronden gegaan. Het derde, Babylon. Het vierde, het Medo-Persische Rijk. Mm -hmm. Daar zullen we nog een keer over hebben. Uh, dat is uh, uh, heel belangrijk, Iran op dit moment. Ja. Het vijfde, het Griekse Rijk. Het zesde, het, oh, het moet de zeven zijn, het Romeinse Rijk. Ja. Het, zeven, het waren zeven koppen. Mm -hmm. Het Romeinse Rijk. En nu gaat het, het zevende, het eindrijk. Ja. Wie is dat? Is dat een hersteld Romeinse Rijk? Of? Want wat is het, het zesde? Dat is dus geworden. Uh, na het Romeinse Rijk is het Ottomaanse Rijk gekomen. Ja. En dat Turks-Ottomaanse Rijk was minstens even groot als. als, uh, als het Romeinse Rijk. Als, als het Romeinse. Ja. Uh, dat was heel Oost-Europa. Uh, heel Noord-Afrika, ja, heel het midden-Israël en al die rijken ja. hebben eigenlijk, in het centrum van al die rijken, staat Israël. Ja. Hm? Dus de logische, wanneer is het Ottomaanse Rijk eh, begonnen en wanneer is het Romeinse Rijk officieel opgehouden? In, uh, bij de overwinning van de Turken waar ze Constantinopel hebben. Mm -hmm. Want het Romeinse Rijk was opgesplitst in een West-Romeinse Rijk. Nou, en dat is in de vijfde eeuw al van niet gegaan. En maar ook het Oost-Romeinse Rijk, en dat heeft nog zo'n duizend jaar doorgezukkeld. Ja. En dat had als hoofdstad Constantinopel. En dat was ook een soort christelijke hoofdstad met al die Oosterse religies en de Hagia Sophia. <laughs> hmm? Dat is er zo. <laughs> en, en dat is nu een, een belangrijke Turkse stad. Ja. En wie heeft de macht daarin... In? En wie is daar aan het intrigeren om steeds meer macht te krijgen? Mm -hmm. Wie confereert met, met Poetin over, uh, over Assad mm -hmm. in Syrië? Wie confereert met uh, Amerika oh, en, en, en, en, en, en met uh, Trump over een gemeenschappelijke aanval op die, die, die, die brede terroristen in, in, in het Midden-Oosten? Dat is Erdogan. Mm. Die man die... Uh, die die heeft steeds meer macht. Dus men denkt. dat. de Noord-Afrikaanse nee, Noord landen. Algerije en, uh, en, en. en. en Libië. en. Uh, hoe ze? Mar Marokko, Marokko en al die. Al, ja. dat die. min of meer bij Europa komen. Hm. Ze zitten al min of meer erbij. door de Mediterrane Unie. De Mediterrane Unie is zo'n 40, 50, 40 jaar geleden, die, ja, die, is die opgericht door Frankrijk. Ja. En er dus zijn al die Middellandse Zeelanden, uh, die zitten in één Unie. En toen had Duitsland, die was pineidig, want die had in de gaten dat Frankrijk steeds meer mee kreeg, die, die schoof er ook bij aan. Ja, ja. En dus nu de, be, is er een theorie die denkt dat op den duur binnenkort die landen bij Europa komen. Nou, dan heb je bijna een islamitische meerderheid in Europa. Ja. Maar ja, zoals Turkije nu is, uh, zullen ze niet snel een Europees land worden? Nee, het hoeft geen Europe nee, ze worden geen Europees land, maar ze worden wel deel van Europa. Hmm. Dat is nu nog een verschil. Ja, ja. Ja. En, en, nee, want uh, want uh, zeg maar, met alle toestanden die Erdogan aanhaalt, kan het toch niet zo zijn dat hij zomaar toegelaten wordt tot de, Europ tot de Europese Unie? Nee. Nee, ik, ik weet het niet. Nee. Ik, ik, ik kan... Kijk, en, en dan krijg je natuurlijk ook een soort, uh, een soort merge, hoe noem je dat in het Nederland, een soort uh, uh, samensmelting van, van de katholieke kerk met een stuk Islam erbij. Ja. Daar zijn ze al mee bezig, dat noemen mm -hmm. ze Christlaan, noemen ze dat. Ja, klopt. Het gaat steeds ja. harder gaat het deze kant op. Ja. En dat is ja, de enige die vroeger, in vroeger eeuwen, uh, Turkije tegenhielden, dat was Rusland mm -hmm. in, uh, in vroegere eeuwen. Ja. Hè, die, uh, de opmars van de islam naar het noorden is door Rusland tegengehouden. Mm -hmm. de, de mensen die ons redden van de islam in uh, de 17e eeuw, 1650 zo'n beetje, dat was Polen. Ja. Die heeft ons gered. En dat gaat allemaal gaat zo verrassen. En, en te midden van al die ellende ligt Israël. Maar waarom is de hele wereld zo politiek correct om de islam maar een plek te geven? Angst. Angst? Puur angst. Ze denken, als we maar toegeven, dan... Dat was het toch in de oorlog ook? Ja. Chamberlain zei dat toch ook? We moeten islam maar toegeven. En ja. dan, dan, dan toont hij wel in. Geef... Kijk, ik las namelijk uh, zeg maar die politieke correctheid <coughs> ja, onlangs een bericht in... Uh, ik denk dat het ergens ja, op Facebook was. Dat uh, ...in Zweden een voorganger de kruizen ja. maar uit de kerk had gehaald om de islam tegemoet te komen. Ja, en, en dat gaat steeds en steeds meer gebeuren. Ja. steeds meer uh, vrome lieden dus stekers, bewijzen dat de islam nog steeds hoort dat gezeur dat de islam een godsdienst van de vrede is. Maar gelukkig zijn er ook uh, andere wetenschappers die juist wijzen... Uh, dat las ik dan ook onlangs uh, uh, ergens, uh, die juist wijzen op het feit dat uh, de islam niet zo vredelievend is en dat we echt uit moeten kijken voor wat er allemaal gaat. Ja, is. Ja, maar die worden gauw buitengesloten. Dat gaat, dat gaat keihard, mm -hmm. want de mensen die daar voorzichtig zijn, zoals de wetenschappers die jij uh, noemt, mm -hmm. dat, dat zijn veelal eerlijke mensen. Mm -hmm. De mensen die daarachter... Islam staan en achter die One World uh, Beweging, dat, ja, die zijn gewoon geestelijk gecorrumpeerd, sorry dat ik het zeg. Mm -hmm. en, en, en, en dat gaat steeds, steeds harder. Ja, jij denk dat die krislaan, de, de, de, de, de vermenging van, ja. van christenen en of Christelijk en en islamitisch, dat dat zeg maar de brug wordt naar een introductie van de islam, van de sharia misschien wel? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, is, dat wordt aangehaald door een andere schrijver op het internet, ja. maar die, die zegt, er worden mensen in die tijd veel onthoofd. Ja. Want wie komen daar dus uh, uh, voor een duizend jaren rijk, wie worden opgewekt uit de dood? Mm -hmm. Dat waren de mensen die onthoofd waren te willen de, van de Christus. In de grote verdrukking? In de grote verdrukking, ja. ja. En dat staat enorm dichtbij. Ja. Staat enorm dichtbij. In, in sommige landen leven de christenen al in de grote verdrukking. Ja. Dat is, en, en daar staat Israël weer. Uh, tot zeer tot woede van deze lieden. Als monument van democratie, van vrijheid. En als monument van toch. Een, een gebrekkig monument hoor. Mm -hmm. Want er kleven nog veel uh, dingen aan die bijgeschaafd zouden moeten worden. Ja. Maar ze staan er toch maar. Ja, en ze vangen daar dus Syrische kinderen op. Mm -hmm. En ze vangen dus gewonde soldaten op of, of terroristen op en die verspreken ze. Ja. Want het, het zijn mensen, zeggen ze. Dat ontroert mij. Het zijn mensen, net zoals wij. Ja. Ze, wij zijn, zijn gealgenacht op het zicht en beesten. Alleen het grote punt is dat uh, zeg maar Europa en, en de hele wereld eigenlijk de geschiedenis constant uh, verdraait. Ja. Uh, dus. Uh, de plek die Israël had in de samenleving, die mogen ze niet hebben. Nee, nee. Maar in Israël zien we ook, dat is ook een aardige ontwikkeling die, ik, die mij opvalt de laatste tijd, dat er onder de rabbijnen de, de Messiasverwachting steeds levendiger wordt. Mm -hmm. zeg, om, ja. tijd, vlak voor of na de aanval van Gog komt de Messias, of de Messias die staat uh, ergens om de hoek, maar we weten nog niet wie het is. Ja. Dat dat ze verwachten dus wel een oorlog, je? ze verwachten dus wel een oorlog, ook ja, die, de rabbijnen. Maar, maar hoe die oorlog verloopt, dat weten we ook niet. Nee. Het Midden-Oosten het is zo'n Midden zo ontzettende brandhaard. Ja, je kunt ook vanuit de Bijbel verwachten dat uh, Iran, dus Perzië, een oorlog begint tegen de Arabieren, tegen saudi arabië ja. En de, de, de wapenwetloop is, is in een enorme versnelling weer gekomen. Klopt, ja. uh, Iran die is bijna klaar met zijn atoombom mm -hmm. en het is duidelijk dat, dat die Ayatollah's, die hebben het Westen en Amerika, nou ja, laat ik een grof woord gebruiken, bedonderd waar ze bij zaten. Ja, maar was een beetje blind. Ik weet het niet, misschien heeft hij wel bewust meegedaan. Zou je denken? Ik weet het niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik nee. weet het niet. Nee. Ik vermoed het wel, maar, maar goed. Nee. Het uh, nee. uh, zijn valse vermoedens misschien mm -hmm. wel. Ja. Ik hoop het wel. Fake nieuws. <laughs> ja, ook fake nieuws. Daar moeten we voor oppassen. Ja, precies. Ja. Maar wel we speculeren ook. Wel is het feit dat ook Saoedi-Arabië is bezig mm -hmm. een atoombom te, te krijgen. Ja. En, en, en ze schuiven wat wel heel typisch is: Saudi-Arabië schuurt steeds, steeds meer tegen Israël aan. Ja, ja. Want ze hopen en verwachten dat Israël uh, hen zal steunen in de strijd tegen Perzië. Kijk, dat is die strijd tussen de, de Shiiten. Dat is uh, de, de ene grootste, ja. de ene grootste uh, islamitische kerk, zou ik maar zeggen. Ja. Tegen de Soenieten. Ja. En de Shiiten, dat is Perzië. Ja. En, en, en, en een stuk van Irak <coughs> en de soenieten. dat is Saudi-Arabië met uh, Mekka en Medina. Ja, de, ja, ja, ja. Ja. En, en dat gaat steeds, dat, dat loopt, dat heeft al diverse oorlogen gekend. Ja. Dat is al vanaf de dood van Mohammed, uh, is dat al uh, de grote wrevel geweest. Tuurlijk. En ja. dat is het. Ja, ik zou bijna zeggen, het, het, het geluk voor Israël, of misschien de leiding van de Heere God voor Israël, dat ze in de schaduw van die oorlog nog rustig verder kunnen gaan. Ja, een volk wat tegen zichzelf verdeeld is, houdt geen stand. Nee, nee maar dat is, dat is Israël ook in, in, in links en rechts en seculier en religieus. Ja. Ja. Ja. En het is altijd weer de elite tegen het gewone volk. Ja. Dat en dan... zie je in Nederland ook. Tegen? Dat zie je in Nederland ook. Dat zie je in Nederland ook, ja. ja. De gewone de mensen zijn zat. Ja. En er komt misschien wel een tijd dat ze, dat, dat ze de basketbal nee, de honkbalknuppel uit de schuur halen. Of de hockeystok en, en, en, en zich met geweld gaan verzetten. Ja, dan zijn we terug in de middeleeuwen. Ja, dat gaat die kant op, ja. Maar ja, het, het, het is heel erg spannend. En toch, en toch zien we dus met Trump, en ik blijf erop hameren, een kans op genade volgens Genesis 12 vers 3. Mm. En bijna elke kijker die weet onderhand wel wat het is. Ik zal zegenen wie u zegent ja. en vervloekt wie u vervloekt. Mm -hmm. En als Amerika het waagt om Israël te zegenen, dan gaan daar profetieën sneller in vervulling. Mm. Want, en daar zullen we een volgende uitzending over hebben, uh, die, die gebieden waar die Palestijnen zitten, moeten er nog bevrijd worden. Ik zeg niet dat ze weg moeten, maar het is het, is het hartland van Israël. Ja, het zou bevrijd worden of erkend worden? Ja, dat zou. Trump zal er geen probleem mee hebben. Nee. En Amerika zal er geen probleem mee hebben. En als Amerika blijft uh, toch, laat ik zeggen, militair, ja, zo. De, de machtigste uh, land van de wereld. Ja. En Trump zal geen scrupules hebben om krachtig op te treden op een gegeven moment. Hmm. En, ja. en, en dat is weer ten gunste van Israël. Ja. En als de tempel herbouwd wordt, tjonge jonge jonge, jonge. Maar daar kunnen we het nog wel eens een keer over hebben. Er zijn natuurlijk ook uh, islamitische leiders die zeer voor de herbouw van de tempel zijn. Want? Want ja. in jullie Bijbel staat geschreven: uh, uh, uh, de Tempel zal het huis, een gebedshuis voor alle volken zijn. Okay. Ja. En dan gaat de Paus natuurlijk ook heen. Ja. En dan gaat misschien Erdogan erheen. En de islamitische leider. Ja, maar dan krijg je ook een vermenging. En dan, ga je, dan ga, ga ze, ga ze, uh, gaan ze loodjes trekken wie de Antichrist wordt. <laughs> nee, maar het, het, het, het gaat allemaal. In die bijbelse richting ja. van die ene wereld. Want die eh, tempel moet er dus komen omdat de antichrist komt? Ja, tuurlijk. Ja. Hè, die, Paulus zegt het heel duidelijk dat, die, dat de antichrist die gaat daar In, in de, de tempel zitten. In de tempel zitten, ja. om te laten zien dat hij een godheid is. Dus dat is de enige reden waarom de, de wereldleiders mee zouden werken om die tempel daar te krijgen? Ja, de, de achterliggende reden. Ja. Want die kerels zeiden dat ze zich niet, niet gewend. Nee. Uh, en, en, en die zijn zich dat niet bewust. Nee, dat is een, de geest die, uh, van de antichrist die bezig is om... En het probleem is dat er in de Tweede Kamer fijne christelijke leiders zitten, maar die hebben vanwege hun achtergrond in de vervangingsleer mm -hmm. weinig visie op Israël. Mm. En dat is, dat is heel erg jammer. Mm. Want die profetische visie op Israël, die uh, houdt een mens overeind. Ja. We weten... Uiteindelijk is het God de Here Uiteindelijk gaat erbij, beeft gij volk eerd. Maar dat doen ze niet. Ze beven niet en ze eren niet. En ze rommelen maar door. Hmm. Nou. Maar dat zijn de belangrijke ontwikkelingen. Eh, Trump. Amerika dus. Ja. En je ziet ook hoe bijvoorbeeld ook, hoe Trump ook Franklin Graham uitgenodigd heeft. Om ja. naar leiding te nemen. Eh, in die gebedssamenkomst. Ja, hij wordt in ieder geval omringd. Door een aantal van Gods kinderen. Ja. En, en dat kan in, nooit fout zijn. En de, de, de International Fellowship, eh, voor is, eh, pre, dat zijn een gebedsgroep van ja. evangelische, messiaanse joden. Ja. Eh, die hebben ernstig hebben opgeroepen om te bidden voor Mike Pence. Ja, precies. Want dat is een zeer, ja. laat ik zeggen, bijbelgetrouw christen. Ja. En als die Trump wat bij kan brengen en als... Jan, willen van de hoeve in staat gesteld wordt om net een jaar wat ja, bij te brengen. brengen. Bij maar, maar net een jaar, weet ja. het gewoon. Ja, precies. Je ja. weet het. die ja. probeert te manoeuvreren de tussendoor. We gaan het zien, Jan. Uh, het blijft spannend en het blijft uh, uh, noodzakelijk om het goed te blijven volgen en ook. ...te toetsen aan Gods woord. En bidden, te blijven volgen. en bidden te blijven volgen. En als je die lijnen kent van de Bijbel, dan bied je in lijn van de Bijbel. Ja. En dat geeft Netanjahu steun, dat geeft Israël steun... ...en dat geeft Trump steun om ja. verder op ja. deze weg te gaan. Ja. Dankjewel, we gaan het hierbij laten. En dan zie ik je graag de volgende aflevering weer, Jan. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. We hebben twee afleveringen over de actualiteit gedaan en de volgende aflevering gaan we dan verder met deze serie Eind Tijd en Profeetie. Nogmaals hartelijk dank en graag tot die volgende aflevering. Dat gebied is nu opgesplitst in drie gebieden. Groot gevaar voor de wereldvrede, brult iedereen. Twee staten oplossing. Het enige waarom ze zo voor die twee staten oplossing zijn, omdat ze is om zeep willen helpen. Kunnen we ergens zijn? Ja. Dat, dat, dat is altijd binnen ze Gods werk tegenstaan. En ze, ze, ze breken zichzelf de nek. Ik dat vind het verschrikkelijk waar ze mee bezig zijn. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er werken,